4 uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomas. Het. Nederlandse reisorganisaties halen toeristen terug uit Tunesië. Het gaat om 230 vakantiegangers in twee badplaatsen, Hammamet en Soes. Een van de reisorganisaties is Thomas Cook. We proberen om ze terug te halen vanavond... Op dit moment uh, is onze reisleiding ter plaatse uh, druk bezig om alle mensen te informeren en ervoor te zorgen dat zij om, uh, om, als het kan, om zes uur vanavond op de luchthaven van Monastier aanwezig te zijn. De eerstvolgende vakantievlucht naar Tunesië stond voor zaterdag gepland, maar die is door de grote reisorganisaties geannuleerd. Gedupeerde reizigers kunnen hun reis omboeken of annuleren. In dat laatste geval krijgen ze hun geld terug.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 Minister Rosenthal en ontwikkelingsorganisatie ICO blijven, blijven tegenover elkaar staan. Rosenthal is het er niet mee eens dat ICO de website Electronic Intifada financiert. Volgens hem kan die steun gevolgen hebben voor de regeringssubsidie. Op de site wordt onder meer opgeroepen tot een boycott tegen Israël. En Rosenthal vindt dat in strijd met het kabinetsbeleid. Ico benadrukt dat Israël zich moet houden aan het internationaal recht... en verwijst naar VN-resoluties. Rosenthal en Ico hebben vanochtend met elkaar gepraat... maar zijn niet van standpunt veranderd. Spanje heeft op de internationale geldmarkt... voor 3 miljard euro aan obligaties uitgegeven. Met dat geld wordt het begrotingstekort aangevuld. Spanje betaalt de kopers van de obligaties vijf jaar lang... 4,6 procent rente per jaar. Een procent meer dan de laatste keer dat Spanje obligaties uitschreef... Het kost het land tientallen miljoenen per jaar, zegt financieel redacteur André Mijnema. Het is toch wel duur geld, want zij lenen dus 4,6 Wij zouden datzelfde uh, geld kunnen lenen tegen een rente van nog geen 2 procent. Duitsland Nederland, dus het is duur. Uh, maar minder duur dan gevreesd. Ook de Italianen hebben ondertussen geld opgehaald. Uh, betalen 3,7 voor vijf jaar lening. De hoogste rente voor de Italianen in twee jaar. En je zou kunnen zeggen, nou, de beleggers halen opgelucht aan. Met name op de beurs van Madrid, daar zie je de bankaandelen om, uh, omhoog gaan.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 Voor de bezitters betekent het eigenlijk niets. Want wij stoppen inderdaad met de verkoop van auto's. Maar wij gaan, er, zolang als dat dat gewenst is, door met alle after Dus de garantieafhandeling die blijft gewoon precies zoals het altijd gegaan is. Er zullen tot de lengte vandaag onderdelen beschikbaar zijn. Technische ondersteuning. Alles wat we nu doen op dat gebied, dat blijven wij doen. De laatste jaren was het aantal verkochte auto's al behoorlijk gedaald. Vorig jaar werden er in Nederland ruim 2000 hadselbezitters verkocht. In het Gelderse Kerkdriel is een camping onder water gelopen. Camping Maaszicht ligt aan een doodlopende zijarm van de Maas... en staat helemaal blank, zegt de eigenaar. We hebben ongeveer twee meter water op de camping staan. En dat betekent dat uh, alle caravans onderstaan. En dat zijn 250 caravans, uh, chalets... En dat betekent dus dat, dat alles wat in, in je chalet staat, dat het gewoon ronddraait. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De omvang van de materiële schade is nog onduidelijk. Voor zover bekend zijn de eigenaren van de staakcaravans niet tegen waterschade verzekerd. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Het is 8 tot 12 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Ook morgen is het regenachtig en zacht. De maxima liggen dan tussen 8 en 13 graden. ANRB-verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. Er staat in totaal 100 kilometer aan file. Bij Utrecht is het aan de drukke kant. En dan vooral op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... staat een lange file tussen Vinkenveen en Knoopend Rijn 15 kilometer. Het heeft te maken met de langdurige werkzaamheden bij Knoopend Ouderijn. De verkeerssituatie is daar sinds gisteren veranderd. Op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord, 5 kilometer. Voor een spoedreparatie is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Plaat 30, Barneveld richting Ede. Tussen de Afrit Scherpenzeel en Ede-Noord, 2 kilometer. Is daar een vrachtwagen met hout gekanteld. Er is één rijstrook dicht. Tussen Bildhoven en Amersfoort rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, welkom terug bij Villa VPRO. En wij gaan hier verder met ons panel klinkende munt over geld. En alles wat met geld te maken heeft, en nog een keer geld en nog veel meer geld. En soms ook helemaal geen geld, dat is vaak het probleem. Hier aan tafel Joop Schippers, hij is hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie... verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hartelijk welkom. Ja. Uh, Roel Jansen, hij is financieel-economisch journalist en schrijver... En Hendrik Meesman, beleggingsexpert, een eigen bedrijf. Meesman Investments, Index. Index Investments, investments. Ja. ja. Want dat is iets heel anders, hè? Index. Dat is heel wat anders, ja. ja. <laughs> Laten we heel even beginnen met een uh, vrolijk bericht over de Duitse economie. En een vrolijk bericht over de Duitse economie is ook altijd, heb ik begrepen, automatisch... een vrolijk bericht over onze economie. Die economie in Duitsland is namelijk spectaculair gegroeid. Met drie, uh, meer dan 3,5 procent. Dat is de hoogste groei in 20 jaar. Nou, wat ik al zei, als het bij hun goed gaat, gaat het hier ook goed. Dus, Joop. We beginnen dit uh, jaar hartstikke vrolijk. Heel vrolijk, zeker. Ja, ja, ja. Is het nee, maar het maar serieus? Is toch... Nee, het is, uh, laat ik zeggen, toch uh, Duitsland uh, traditioneel aangeduid... als de locomotief van in ieder geval de West-Europese economie. Uh, bedoel, en wij zijn een wagonnetje wat daar prettig aan hangt. Uh, en nou ja, zoals het in, als het in Duitsland slecht gaat... Uh, bedoel, dan gaat het hier ook uh, na verloop van enige tijd slecht. En als het daar goed gaat, bedoel, daar profiteren wij ook van. En het mooie ervan was dat uh, de groei niet alleen maar... in Duitsland uh, van de export komt... maar dat die voor een gedeelte ook van de consumenten stedingen komt. En nou dat ja, is hier volgens mij nog niet zo het geval, Dat he? niet het geval. Nee, en dat geeft dus toch aan dat kennelijk uh, de Duitse burgers er weer enig vertrouwen in hebben dat het ook, nou ja, met hun werkgelegenheid uh, ook in de komende jaren wat beter zal gaan. Dus Hoe? dat is op zich heel bemoedigend. Zou het, zou het zo zijn dat als de Duitse burgers zich uh, uh, wat prettiger voelen, dat ook de Nederlandse burger zich automatisch prettig voelt? Of gaat het niet zover? Ja, dat denk ik wel. Het wel. Ja? Ja, de Duitse burgers zijn aardsconservatief, de Nederlandse burgers eigenlijk ook. Uh, dus als zij vertrouwen hebben dat het wel goed komt en dat de economie in de lift zit, dan denk ik dat dat ook voor Nederland heel prettig is. Hm. Het is ook wel grappig, er is een, uh, net een uh, de meeste studies die gaan uit van een economische groei voor Nederland voor dit jaar van anderhalf procent, maar Goldman Sachs. Ja, in andere opzichten zijn het misschien schurken... maar dit hebben ze toch wel leuk voor ons uh, bekeken. Ze zeggen, nee, Nederland gaat wel met 3,5 groeien dit jaar. Veel meer in ieder geval dan het Centraal Planbureau denkt. Want wij liften mee met de Duitse economie. Dus het kan wel zo zijn dat wat er nu in Duitsland gebeurt... dat we dat over een half jaar hier in Nederland weer spiegeld zien. Vind dat zien als komen. een scenario, uh, Hendrik Meesman van Goldman Sachs... waarvan je zegt, ja, dat is niet on ondenkbaar. Of zeg je, dat is een droompje, 3,5 Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het ligt natuurlijk het helemaal aan hoe ze tot vast, dat maar. soort uh, prognoses komen. Ik moet zeggen dat uh, het verschil... wel erg groot is met het CPB. Ja. Dus uh, dat het goed met gaat met Duitsland zal ongetwijfeld uh, een boost voor ons zijn. Maar dat uh, 2% extra economische groei ongeveer daaruit halen, dat lijkt me toch wel heel veel. Ik las ook ergens dat de analist van Goldman Sachs, of de, de man die dat rapport had geschreven, toch wel een paar slagen om de arm weer hield. Dus ik hmm. weet niet... Uh, dat doen ik geloof dat hij misschien altijd. zelf ook een beetje schrok van het cijfer. Nou, dus, dus nog het is iets. altijd aan de ene kant en of aan, aan de andere, andere kant. kant ja, hè? precies. Aan de ene kant en aan de andere kant. Um, nou is het ook zo dat Duitsland, uh, die zich zo enorm, uh, het land dat zich zo enorm sterk maakt voor het naleven van het stabiliteitspact, zelf ook nog steeds hartstikke boven die norm zit. Hoe gek is dat? Die zitten echt flink nog, wij ook natuurlijk, Nederland ook, <lacht> nog veel meer. Maar ook Duitsland houdt zich eigenlijk niet aan, aan, aan, aan, dat, uh, uh, aan die norm die wij onszelf allemaal hebben opgelegd. van Hoeveel is het? 3,5% geloof ik, 3%, 3, 3. 3 begrotingstekort, daar zitten ze toch ook nog fix boven. Is dat niet verontrustend, Joop? Uh, dat is van begin af aan verontrustend geweest. We hebben ooit met z'n allen afgesproken dat we dat niet zouden doen. En nou ja, laat ik zeggen, uh, de Duitsers waren degene die uh, samen met Nederland over zich het hardst voor gepleit hebben... dat die norm, uh, ja. dat die uh, werd vastgesteld. Ja, en dat het zo uit de hand gelopen is, is mede te wijten aan het feit... dat Duitsland daar zelf ook op een gegeven moment de hand mee is gaan lichten. Nou is het geruststellende dat als het zo goed gaat met de Duitse economie... het ze ook vast heel goed zal lukken uh, om uh, weer... Toch op betrekkelijk korte termijn terug te gaan naar die, diep, naar die 3 Ik bedoel, het is heel, heel wat anders of je op 6 zit. Uh, en naar nou ja, Nederland op zitten, geloof ik. Nou, Nederland zit er, zit er nog zit er iets, zit er iets onder. <kwijnt> maar ik bedoel, of je het vooruitzicht hebt dat je ook terug kan gaan. Uh, bedoel, en daar zit het grote verschil tussen een aantal economieën in Europa op dit moment. Ik bedoel, je hebt uh, landen die uh, bo ruim boven de 3 zitten. Maar bedoel, best wel het idee. Nou ja, het, het beeld scheppen van uh, met een jaar of twee jaar, drie jaar zitten we weer op die 3 en landen waar je ja, moet afvallen. Van nou dat het eerst de komende vijf jaar zal gebeuren, is twijfelachtig. Maar goed, met landen dus als Duitsland, Nederland, België, bedoel, daar gaat het allemaal heel goed. België ook. België, België ook, ook. Ja, ja? Ja, Want, ja. Dat zijn nou, die berichten van nou, hoe... het land niet regeren, dat helpt. Jansen, ja, De berichten zijn zo tegenstrijdig. In het geval van België tot nu toe ook niet bezuinigen. En uh, die driedubbele regering die ze daar hebben, hè, van Vlamen, Walen, Brussel en dan nog die Duitsstalige gemeenschap, dat zijn dus eigenlijk vier regeringen die allemaal geld uitgeven en uh, de Vlamingen moeten betalen. Uh, dat, dat zit nog niet zo lekker. Ik denk dat het is nu aangekondigd... dat de termen wil gaan bezuinigen. Dat zal hij ook wel moeten. Want anders is België een van de volgende... die in het vizier gaat komen van de financiële markten. Nee, maar België heeft bijvoorbeeld over het afgelopen jaar... toch een uh, veel lagere staatsschuld... Ge, of uh, tekort gere, uh, gerealiseerd... dan gepland was. En dat heeft ook te maken met het feit... dat er geen actieve centrale regering was... die ook allerlei dingen onderneemt. En dus, laat ik zeggen, wij noemen dat in het jargon onderuitputting. En dat krijg je natuurlijk in een jaar... dat er weinig geregeerd wordt. Dus in die zin is het afgelopen jaar... Meegevallen. Maar er moet natuurlijk wel ja. wat gaan gebeuren. Ja. Dat is ook duidelijk. Ja. Hm. Um, nog even in Europa blijven. Nog maar weer eens even over dat noodfonds, dat steunfonds. Er blijft maar over gesteggeld worden of daar nu voldoende geld in zit. 750 miljard. miljard zit erin. Ja. En er gaan toch steeds meer stemmen op van Europese bazen... die zeggen daar moet absoluut meer in gestoord worden. Nederland voelt daar tot nu toe en ook van niks voor. Duitsland ook niet. Jawel. Het IMF heeft geloof ik nu gezegd wel weer met wat extra buffer te komen. Is het nodig? Waarom zou het nodig zijn, Hendrik? Nou ja, er is inderdaad de vraag. Op dit moment is het niet dringend nodig. In zoverre dat er geen. Uh, dat soort bedragen. 57 miljard verwacht men niet op korte termijn te hoeven uitgeven. Het zal dat, of misschien zelfs meer, zou alleen nodig zijn als echt een groot land, en dan denk ik vooral aan Spanje, uh, echt in de financiële problemen komt. Nou, tot nu wat we nu de afgelopen dagen hebben gezien. lijkt Precies. het dat die landen zich toch op de. gewone kapitaalmarkt kunnen financieren. En dat, volgens de nu voor staat, het, nu, uh, het, het. het mee lijkt te vallen. Dus ik zou zeggen, wacht daar inderdaad mee. en uh, breid dat uh, fonds nog niet. Uit, op dit moment. Mm -hmm. um, en kijken hoe het gaat. Het kan altijd nog als het moet. En zo werkt het überhaupt een beetje natuurlijk binnen de EU. Als nood aan de man komt, vindt men een oplossing... En tot die tijd uh, ja, laat men het een beetje lopen. En ik, Dat is denk ik misschien wel de beste oplossing voorlopig. Nou, ik denk dat het iets harder gaat. Um, je om te het beginnen, dat... schudden? <laughs> ja, ja, ik ga hem neer schudden. <laughs> um, dat, dat, fonds, dat noodfonds wat men heeft vastgesteld... Hè, Europa draagt daar, de Europese Unie draagt er 440 uh, miljard aan. bij. In feite is dat bedrag veel kleiner. En dat heeft te maken met de garanties en met de degelijkheid van de... Uh, Want, legt dat eens uit, dat dat geld, wat, wat er dus er is geld in nou, het potje... Is gezegd, maar sta, dat is ook gegeven door landen die het eigenlijk helemaal niet hebben. Nee, is en, het? Het is, en er is gezegd van... we zullen. Nou 120% garantie op dat geld geven. Dus alleen dat al betekent dat er dus minder is dan die 440 miljard, want dat is dan die 120%. Procent, dus je moet ja. terug naar beneden. En dan is het ook nog een, een. Er worden obligaties uitgegeven die zo degelijk zijn en met de dekking van de beste landen en zo. Dus dat vergt allemaal wat extra. Um, nou ja, komt het, het eind van het verhaal is eigenlijk dat dat noodfonds veel en veel kleiner is... dan het wordt voorgespiegeld. Dat heeft het IMF inmiddels ook uh, door. En die zou de helft van het bedrag leveren. Dus nu gaat toch wel de stem op om dat fonds aanzienlijk uit te breiden. En in ieder geval ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk... 440 miljard van de eurolanden beschikbaar is. Plus dan een groter bedrag van het IMF. En dan kom je dus uiteindelijk op een veel grotere som uit. En in Duitsland is men daar eigenlijk wel voor. Merkel well. heeft er dingen voor over gezegd. Jazeker. En ze gaan het ook doen. Nederland hangt altijd een beetje... Ja, de, de jager gisteren in de Kamer die loopt een beetje te schutteren en zo. Ja. Maar uh, de Duitsers hebben eigenlijk aangegeven... en de Fransen overigens ook, dit gaat gebeuren. En op de volgende Eurotop in februari denk ik... dat ze met een veel groter fonds gaan komen. En dat moet je ook hebben, want zo'n groot fonds... dat helpt om die speculanten uit de markt te jagen. Het is gaat, soort, het is, dat het is het meer. Is, is, is een soort gigantisch dat... kanon wat je erop zet. En zegt: kom maar op, we hebben altijd genoeg geld om jullie weg te schieten. maar ja, nee, moet dat het zo afschrik, werken inderdaad? de, de afschrik, uh, afschrikwekkende werking van zo'n fonds. Bedoel, het gaat er niet eens om... Van of het ook veilig gebruikt wordt. Maar inderdaad dat speculanten te zien krijgen van... nou, er is geen, uh, geen beginnen aan. Laten we die ja. uh, speculeren tegen de euro... tegen verschillende landen binnen het eurogebied. Laten we er niet aan beginnen, want die jongens die zijn zo sterk. Uh, ja. bedoel, dat, we hebben en, geen kant. Nou, dat en, is dan nog wel weer handig, En dus ja. zit, dat merk je nu toch ook... een verschuiving in de politieke uh, uh, bereid, bereidheid om iets te gaan doen. De Fransen... François Fillon, de Franse premier vandaag, en Merkel gisteren in Duitsland... Schäuble, de Duitse minister van Financiën, hebben eigenlijk herhaaldelijk gezegd... wij zullen die euro verdedigen. Dus de politieke bereidheid om, zich daar, heel ver, uh, om daar heel ver in te gaan... die is echt? echt wel zo groot dat ik denk dat men alles zal doen wat daarvoor nodig is. Onder andere de regels versterken, hè, dat stabiliteitspad strakker maken... toezicht strakker maken, maar ook dat fonds verhogen. Okay. Dus even de vraag. Ik ben Hendrik, wel benieuwd. Want een van, van de dingen die je nu al ziet gebeuren, is dat de Duitse rente bijvoorbeeld oploopt. En een van de redenen, zegt men, is inderdaad, men ziet die fondsen er inderdaad aankomen. En dat uiteindelijk Duitsland daar de rekening voor moet gaan betalen. Dat als dat die is ooit altijd uitgesproken moeten worden. Duitsland voelt altijd dat zij de rekening nee, te betalen. Nee, precies, dat is zo. Dus ja. de vraag is natuurlijk ook of uh, als het allemaal weer erger wordt, in hoeverre Duitsers maar, nog dat blijven steunen en voorstander van blijven, als blijkt dat inderdaad die rekening bij Duitsland terechtkomt. Roel? Maar ja, dat, dat, dat is toch iets subtieler dan dat? Want um, dat geld, hetzelfde geldt voor Nederland eigenlijk. Nederland zou, die, die, die fondsen van het noodfonds, dat, daar zit een hogere rente op... en wij zouden dat moeten betalen, maar Nederland kan zo goedkoop lenen... en Duitsland in feite ook, dat het bijvoorbeeld wat we voor Griekenland hebben gedaan... Daar krijgen we 5,5% rente van de Grieken voor. En Nederland leent het geld wat naar de Grieken gaat voor 1%. Dus hmm. de jaren wordt er gewoon rijk van. Onze schatkist wordt er beter van. Dus ik denk dat dat ook met dat noodfonds zal gebeuren. We moeten garanties geven. Dat kost wat. Maar je krijgt er meer voor terug. Okay. Ja, maar dat ja. is het natuurlijk. Ja, zolang het goed als het niet goed zou gaan... dan is de prijs die zowel de Duitse economie als de Nederlandse economie zou betalen... die is oneindig veel hoger dan nu die, nou ja, ik zeggen, die paar tiende procenten... die je meer betaalt om, dat, om nu uh, dat geld lenen. Ja, dat, dat, ik ben daar nog niet heel persoonlijk van overtuigd als het, uh, of het nou zo slecht zou zijn als bijvoorbeeld Griekenland een deel van zijn staatsschuld zou moeten gaan afschrijven. Ja. Ik denk dat dat in zekere zin misschien zelfs, zelfs wel louterend en heel goed zou werken. Dus ik, ik, ja. ik moet nog maar zien of dat nou zo'n enorme klap zou zijn voor onze economie. Als het ja. om grotere landen gaat misschien wel, want dan komen de banken in de problemen maar een paar van de echt uh, probleemgevallen als het Giekland. er nu naar uitziet hoeven nog Portugal, nog Spanje op korte termijn althans... Uh, aanspraak te maken op dat fonds. Want die zijn bezig gegaan met die obligaties. En juichstemming overal, want dat is hartstikke goed verlopen. Ze hebben er veel verkocht en een mooie rente. <lacht> ja, ja. <lacht> echt waar, maar, ik hoor zelden zoveel gejuich. Van, ik, jongens, de, het is allemaal ik hartstikke goed verlopen. Ik denk dat, dat we verlopen. 14 dagen nog eens over Portugal moeten gaan praten. Want, want? Dan zijn er zijn daar presidentsverkiezingen geweest. En dan kan Portugal met opgeheven hoofd... naar het IMF en naar dat Europese fonds gaan. Ja. Dat nou, zou me niks verbazen. Dat zou maar kunnen. Hmm. Ja. Maar waren jullie ook zo verbaasd over hoe goed dat daar verlopen is in Portugal? Voornamelijk het feit dat die rente niet doorloopt. Nee, doorloog. want de Europese Centrale Bank was actief. Die kocht. Uh, er was een van de partijen die bezig was die obligaties te kopen. En dat heeft het natuurlijk aan de ene kant het dempend effect op de rente... en aan de andere kant zet het speculanten op het verkeerde been. Dus die hebben wat schade opgelopen. Die, uh, likken dus jullie een waren ronde. helemaal niet verbaasd... en zijn ook een beetje verbaasd over die juichstemming, of niet? Ja, ik denk het wel. Joop Ja, ja echt, en, ik zeggen, echt reden om te juichen is er natuurlijk niet... want er moet nog een heleboel gebeuren. Maar uh, nou ja, zoals we hier wel vaker besproken hebben... Ik bedoel, de, de problemen met het eurogebied, met de euro, met nou ja, het omvallen van landen... ze worden steeds opgelost op het moment dat ze daar zijn. En nou ja, dan komt er een oplossing uit de bus die helemaal geen reden is voor gejuicht, maar het kan weer even verder. Nu in Spanje, staat nu net bovenaan de ja. teletext 3 miljard voor obligaties. Spanje. Is dus ook hartstikke goed gelopen. Daar, daar zijn de Chinezen ook enorm ingesprongen. Hè? China koopt daar heel veel uh, in Spanje aan obligaties. Die willen ja. daar wel allerlei Spaanse waarden voor terug, zoals olijfolie, plantages en weet ik veel. De, de Spaanse aard kopen ze ook meteen mee op. Nee, maar zowel Japan als China zien hun kans gewoon om overal in Europa obligaties op te kopen. Heeft dat een bepaalde betekenis, Hendrik? Nou, de, de achtergrond daarvan is vooral denk ik het feit dat zij hun zowel China als Japan zitten op enorme sommen bergen met geld, enorme spaarpotten. En dat is voor grotendeels belegd nu in dollars. En dat rendeert natuurlijk niet best. En ze zien natuurlijk ook dat in Amerika gebeurt... waar er toch problemen zijn met de financiën. En de, men, men, is, men wil niet te afhankelijk zijn van de dollar. Vooral Japan zit bijna geheel in, in dollars. En, en China ook voor een groot deel. En zij zouden graag een deel van hun reserves... ook in, in andere valuta zoals de euro, willen onderbrengen. Ja. En dat is eigenlijk de achterliggende reden... dat zij nu toch ja, hun steun uitspreken. En op die manier proberen dat uh, ja, een bijdrage te leveren. Maar ja, dat is natuurlijk ook een effect Joop. van globalisering. Ik bedoel, eh, landen als China die verdienen ontzettend veel geld met, eh, met exporteren. En ja, die, die willen wat met dat geld, die moeten wat met dat geld. En een logische plek om dan eh, je geld naartoe te brengen, is Europa. Daarmee, en ik denk dat dat het, dat, dat het positieve ervan is. Eh, Krijgen eh, landen als China en Japan, nou ja, allerlei la landen van de opkomende economie, krijgt ook een belang met het, eh, bij stabiliteit in Europa. Ja, dus natuurlijk, zullen, het is voor hen ook een precies, markt. Ja, ja. Dat, ja. ja. Nee, en nou ja, laat ik zeggen, door die, door die steeds sterkere vervlechting van, uh, van, van die, die economieën. Uh, ook op dit monetaire gebied. bedoel, denk ik, dat de stabiliteit alleen maar ten goede kan komen. Oké, okay. laten we eens even naar uh, de havens gaan. Altijd een mooi onderwerp natuurlijk in Nederland. Rotterdam en Antwerpen, uh, tijdenlang gescheiden door de woedende ruzie over het al of niet uitdiepen van uh, de Westerscheld, van de Schelden. Dat is nu van de baan. Dus Rotterdam en Antwerpen, de havens, hebben. Bekend gemaakt dat ze echt goed en meer willen gaan samenwerken, Roel Jansen. Ja, uh, je, ja, ja, ja nou, ik geef jou het, niet de schuld is, hoor. Dat ben ik. Ja, dat ja. Je, je kijkt maar alsof ben ik de woordvoerder. Ja. Nee, ik wilde jou, is... ik wilde jou vragen of, of, of je dat een goed bericht vindt... en of het je verstandig lijkt en of het, of het kan wat het oplevert. Nou, het is, het is, het is om verschillende redenen is het, heel interessant. en Het is ook wel, uh, ja, vers, lijkt mij ook verstandig, ja, simpel gezegd. Kijk, uh, Nederland, de Nederlanden en Antwerpen... hebben sinds 1585 ruzie over de toegang over de schelden ja. naar Antwerpen. Dat is dan opgelost bij deze. Dat is toch hartstikke mooi. Um, dus dat alleen al, historisch gezien, is het wel interessant... dat Nederland en Antwerpen eindelijk gaan samenwerken... in het, uh, in het zeehaven en, uh, gebeuren en in het transport naar het achterland. Uh, wat ik ook interessant eraan vind... is dat men gezamenlijk wil proberen... een grotere greep te krijgen op de haven van Duisburg. Nou heeft Duisburg de grootste binnenhaven ter wereld. Mm -hmm. Dus al dat transport wat er hier binnenkomt gaat naar Duitsburg... en daar wordt het weer herverdeeld en gaat dan over de rest van Duitsland en Europa. Dus men wil daar een grotere greep op krijgen. Dat lijkt me ook interessant voor Antwerpen en Rotterdam. En tenslotte, wat aardig is, is dat je hiermee ook ziet... dat misschien eh, naast het binnenvaarttransport eh, over de Rijn, de eh, Waal, et cetera dat ook die Betuwelijn misschien toch wel een goed idee is geweest. Want, nu dan uh, eindelijk? Nu blijkt eindelijk dat die wegen vol zitten met uh, vrachtwagens met containers... en dat men naastig op zoek is naar alternatieven. De samenwerking in Rotterdam Amstel, uh, Antwerpen... zal ook een positieve betekenis hebben voor de Betuwelijn. Want dat betekent dat Rotterdam kan nu niet zoveel op het spoor aanleveren... maar als we ja, samenwerken met, Antwer met, ja. met Antwerpen ja. wel? Ja, ja. Hm. Dus we kunnen misschien over een jaar of vijf of zo nog wel eens terugkijken en zeggen, die Betuwelijn, die is twintig jaar geleden aangelegd, dus was eigenlijk een heel goed idee. Het was een beetje duur, maar. Okay. Het was een paar miljard duurder, maar. Ja. ja. ja. En dat er moet nog een, een klein een stukje in Duitsland mee. afgemaakt worden. Maar en gaat dat gebeuren? Eigenlijk? Nou ja, daar heeft de Duitse minister van Transport een paar dagen geleden van gezegd dat hij dat daadwerkelijk wilde. Dat dat stukje tussen, wat is het, Lopenk en Emmerik of zoiets, of Emmerik en Duisburg, ik weet niet precies, maar open ja, een aansluiting afsluiting. Dat, ja, dat, dat dat in orde ja. gaat komen. Dus over een paar jaar gaat dat uh, vrolijk rijden. Job, vind jij het een goed plan? Deze, deze in elk geval wil tot samenwerking, die er natuurlijk nog niet is, maar. Ja, ik die denk dat het heel is. veel verstandiger is dan uh, elkaar proberen te concurreren. Mm. Ik bedoel, daarvoor zit je veel te dicht bij elkaar. Uh, ik bedoel, daarvoor bedien je ook in belangrijke mate hetzelfde achterland. De, wat, wat mij wel nog een interessante vraag uh, lijkt, is uh, of uh, Europa uh, dit allemaal goed vindt. Of dit geen monopolie is Precies, worden. Ja, dat uh, bedoel, want dan, bedoel, laat ik bedoel, zeggen, Rotterdam, uh, en dat mag ik als, als Rotterdam maar ook wel zeggen, ik bedoel, is toch nog steeds de grootste haven van uh, in ieder geval van deze samenwerking. Uh, Antwerpen is ook heel groot. En wat je dan verder in West-Europa nog overhoudt... is niet heel veel meer. ze gaan meer. Amsterdam er natuurlijk ook bij betrekken. Ja, dan, Ik las ja, dat ergens vaak dat, dat het met de noordelijke havens... in Nederland ook hartstikke goed gaat. Mm -hmm. Eén uh, haven, ja. En ja. De, de, Dat zouden ze er ook nog bij kunnen betrekken. Wat staat er dan nog tegenover, behalve in Duitsland... het een en ander? Niet heel veel, hè, in nou, Europa. Ja, in Frankrijk, in Hamburg. Ja, Hamburg, Hamburg, Hamburg natuurlijk, in Duitsland. Maar zie jij dat ook, de, Hendrik? Het verschil qua grootte tussen... die die, tussen die uh, havens zijn natuurlijk enorm groot. Maar dat, dat de, de mededingsautoriteit ja, in Europa gaat zeggen, no way. Nou, ik weet niet of ze dat zullen zeggen, maar dat was wel mijn eerste reactie natuurlijk. Als je die twee samenvoegt, dan heb je natuurlijk een uh, kolos daar. Uh, die, uh, dat is ongetwijfeld goed voor de haven. De vraag is of het voor de, alle bedrijven die er gebruik van maken ook zo goed is. Of ze niet een soort ja, marktmacht krijgen. En dat ze dus de tarieven omhoog gaan, Ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik denk wel in ieder geval dat er goed naar gekeken moet worden. Dat zal toch ook wel. Ja, dat zal ook, dat twijfel, zal maar wat het oordeel is, ja, dat is natuurlijk ja. heel moeilijk te zeggen. Ik, ik weet er onvoldoende van alle details. Maar ja, bij, kijk, bij het samenvoegen van twee banken... kun je zeggen, jullie moeten een kantoortje hier... Ja. of een afdeling daar afstoten. Maar het samenvoegen van twee havens lijkt me dat lastig. Dus ik denk ja, ja, dat daarom. het gewoon doorgaat. En bovendien, wat, wat houdt de samenwerking precies in? Ik bedoel, ook al werken de havenbedrijven samen... dat betekent nog niet dat uh, laat ik zeggen, alle, men, alle partijen die in die haven werkzaam zijn... dat die ook samen gaan werken. Ik bedoel, dus het is vooral toch investeren in de infrastructuur... En dat ligt natuurlijk ook in Europa weer anders mm. dan nou ja, het aanbieden van, van goederen en diensten. Oké. Okay. Laten we dan ook nog eens even naar de huizenmarkt gaan. Geliefd onderwerp, euh, op het laatst. De, euh, uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars... die, die zijn eigenlijk helemaal niet zo ongunstig. Die zeggen dat het een rampzalig derde kwartaal geweest. Maar uiteindelijk is het met de betaalbaarheid van de woningen nog altijd goed. Woningzoekenden kunnen profiteren van een ruim aanbod. Voor hetzelfde huis betaalt een koper 20% minder woonlasten dan in 2008. Alleen voor starters is het ietsje moeilijker geworden... omdat ze zo moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Maar verder is alles goed. Dat zeggen de maanden. Makelaars. Het ja. valt wel mee op die woningmarkt. Het ze al een tijdje. Elke keer Om de zoveel tijd komt er weer een Ieder, positief getint bericht uit. Kwartaal, om, in de hoop dat kwartaal. <laughs> om die markt maar aan, aan de gang te krijgen. Maar het is niet waar en, wat de makelaars zeggen. Nou ja, wat daar staat is natuurlijk wel... Het zal voor grote lijnen wel kloppen. Maar ja, het, heel veel mensen ja, zijn toch terughoudend. Om een aantal redenen. Eén, dat het toch moeilijk blijkt om, om hypotheken te krijgen. En ik, niet alleen voor starters. Ik ken ook mensen die al een huis hebben. Die een hogere hypotheek willen. Dat gaat ook niet zo makkelijk. En twee, dat, um, dat die men toch verwacht... Dat die, ja, een beetje de verwachting heeft dat die prijzen verder gaan dalen. Dus men, ja, mensen hebben dan toch van, nou, ik wacht nog even. En dat is natuurlijk een zelfversterkend effect. Hoe langer dat doet, hoe, minder, hoe verder die huizen gaan, prijzen gaan dalen. Enzovoort. Dus um, dat is dan moeilijk om, dat, om die, die, zeg maar, die neerwaartse spiraal te, te doorbreken. En ik denk dat het nog wel even duurt, want we zitten met het uh, grote probleem... dat er nog nou, in de huishoudens hele grote hypotheekschulden met ons mee torsen in ja, Nederland. Er, ook cijfers, en daar zijn we nog lang niet vanaf. Andere cijfers is van de, van de Nederlandse hypotheekgarantie. Hè? Daar is vorig jaar was er 75% meer uh, uh, aanvraag om inderdaad die garantstelling. Dat is heel veel, hè, Hoe Jansen? Dat ja, dat is, het, het heel is heel behoorlijk veel. En, uh, maar betekent dat, dat ja. eigenlijk dat, dat de gemiddelde Nederlander... eigenlijk helemaal geen, geen, geen, geen huis meer kan permitteren? Of nou, dat wat nee, zal nee, hebben, ze het niet meer kunnen iets, betalen? dat is eigenlijk iets anders. Het zijn mensen die een huis hebben en, en met een hypotheekgarantie... die om wat voor reden dan ook het huis kwijt moeten, mm -hmm. moeten verkopen... en dan raken ze niet kwijt en dan wordt het door, die, door dat NHG wordt het, uh, ja. gefinancierd. Zeg maar. ja. En Het zijn dus vaak zeg maar, uh, leedgevallen. Het zijn mensen die of een baan verliezen of die in echtscheiding liggen... en het op korte termijn een huis kwijt moeten, ja, dan wordt het gewoon tegen bodemprijzen verkocht. Uh, dus daarom is die hypotheekgarantie zo in, de uitkering daarvan mm -hmm. zo omhoog gegaan. Dus je hebt, hebt dus echt probleemgevallen. gevallen. Mensen die recent een huis hebben gekocht, misschien op het hoogtepunt van de markt, dan twee, drie jaar later het moeten verkopen, niet kwijtraken, maar toch uit elkaar gaan. Toestanden en ja. Dan zie je zo'n hypotheekgarantiefonds wel uh, uitkeren. Ja, ja. het ge dus, even, dat geeft Henry. wel aan hoe, hoe we aan de grens van die financiering eigenlijk zitten. Hè. Het feit dat, dat de huisprijzen zijn nog niet zoveel zijn gedaald. Uh, het is nog maar een klein beetje. Het kan nog veel verder. Of het zou kunnen. Hè. In andere landen gaat het, zijn er ook landen waar die huisprijzen nog veel verder zijn gedaald. En we zijn nog maar een klein beetje gedaald. En toch zie je al dat dat een enorme to toename van, van ja, de mensen die toch gedwongen moeten verkopen, dan in de problemen komen. Ja. Ja, precies maar, het punt. Die schulden zijn gewoon heel hoog. Die prijzen zijn... We, we moeten daar wat aan doen. Maar we zitten nu, het zit nu muur vast. Want aan de ene kant ja. zeg je dus... het is eigenlijk maar goed dat de banken wat voorzichtiger zijn... met het verstrekken van die hypotheek. Ja, want kijk eens wat voor het ellende ja, het ja. heeft ja. Het gebracht. Aan de andere kant stagneert daardoor ook weer een enorme... stagneert de markt ook. Want de mensen kunnen niet meer kopen, gaan niet meer kopen. Blijven zitten in huurwoningen waar ze eigenlijk te veel voor verdienen. De doorstroming houdt op. Het, het loopt ja. hartstikke vast. Joop. Ja, nee, dat bedoelde. we. Ja, ja, ja, ik weet het wel goed de uh, Maar uh, nee, ik bedoel, dit is natuurlijk uh, dit is het effect van scheefgroei van, van jaren. Ik bedoel, er is uh, wat Hendrik net zegt: van, er zijn veel te veel uh, van, van de woningmarkt is gefinancierd met schuld, met subsidie. Als het over de huurmarkt gaat. Bedoel, en daar moeten we op een of andere manier uh, van af. En nou ja, laat ik zeggen, uh, het lukt tot dusver nog niet erg om daar een goede, concrete, praktische oplossing uh, voor, te, voor te vinden. Uh, maar dat betekent dat als je daar op enig moment van af wilt... ja, dan zullen er ook altijd verliezers zijn. Het zal altijd ergens bij, ergens bij mensen pijn maar doen. Ze noemen, doe eens een gooi. Noem eens gewoon een een uh, uh, uh, gereedschap wat je zou kunnen gebruiken... om nou ja, het weer een zijn, beetje in beweging te krijgen. Er zijn twee dingen die je in ieder geval aan de, bij de koopwoningen zou kunnen doen. Dat is uh, beginnen heel geleidelijk te, uh, de hypotheekrenteaftrek uh, af, uh, af te bouwen. Waarom ben ik niet door, verbaasd? Dat, nee, precies. Nou ja, dat, maar <laughs> laat ik zeggen, dat, is, dat is wordt zo. door zoveel verstandige mensen gezegd. Bedoel, ja? Dit is helemaal niet mijn idee, maar ik herhaal alleen nog maar... wat die andere verstandige mensen gezegd hebben. Uh, en tegelijkertijd ook de overdragsbelasting... Uh, om die geleidelijk aan te verminderen. Ik bedoel, want dat is als je nou praat in termen van uh, gedwongen verkopen enzovoort. Ik bedoel, dat is altijd een, nou ja, laat ik zeggen iets extra's wat erbij komt. Waarvan mm. je zegt, ja, maar nou, wie wordt daar... Ja, de, de, de overheid wordt daar, nou, wordt daar beter van. Maar, uh, bedoel, dat zijn twee, in de... twee niveaus. die Dat zijn twee... streekt dat ook een idee. Wat tje? misschien ook wel helpt, is als de rente weer wat omhoog gaat... dat mensen dan die toch van plan zijn naar huis te kopen... het gevoel krijgen van, hey we moeten nu in de markt stappen... want over drie, zes maanden gaat Stuk de rente een stukje omhoog. Dus ik ga het nu doen. Dus die renteverhoging die er misschien geleidelijk weer aan het aankomen is... Die zou alleen gunstig spiegeling zijn. van een een een het economische hersteljaar zou misschien nog wel gunstig kunnen zijn voor de voor de huizenmarkt. Hendrik, heb jij nou, een ja, Je vroeg ja. nog een maatregel. We hadden Zeker? het even over die, die hypotheekgarantie. Het is inderdaad hè, de algemene hervorming die er moet komen... is dat er van al die subsidiëring van het aangaan van schulden voor de huizen... moeten we vanaf. Mm -hmm. En dan moet je niet van de ene dag op de andere doen... maar geleidelijk aan doen. Nou, hypotheekrente is al genoemd. Dat moet natuurlijk gebeuren. Je moet daar de tijd voor nemen. Maar je zou ook de, de hypotheekgarantie, denk ik, ook uh, geleidelijk aan moeten gaan afschaffen. Heer, heer. Dat, weer dat, een toch, weer dat is toch een, een soort vorm. van verzekering voor mensen? die, die Nou ja, je ja, verzekert het, je tegen het leed dat je kan over Komen. Ja, maar het is wel weer een, een vorm van subsidiëring van het aangaan van hogere schulden dan je anders zou doen. En wat is er en eigenlijk dat... ooit gebeurd met die premie koopwoningen? Dan kreeg je dus nam je geen hypotheek, maar dan kreeg je gewoon, zonder dat je naar een bank hoeft, van, van uh, een meneer in Den Haag kreeg je een tasje geld. Weet het, zeg jullie zeg kijken maandag of ik gek ben. Het ja, nee, klinkt als iets ja, ja, tien ja, jaar die Ja, ja of nou ja, Maar ze hebben het heeft nee, Je had twee vormen van premie. Ja. Je had premie op de huizen Wees en je had premie wel. op het individuele inkomen. Maar wat daar uiteindelijk van geworden is... dat zal ook nee, dat op, is, op een, is, een of ander moment wel dat weer afgeschaft is, dat zijn. Bij die grote verevening is dat geloof ik allemaal. We gaan het een keer opzoeken. Dan gaan we het er absoluut nog een keer over hebben. Want we blijven het over de huismarkt hebben goed. Heel erg hartelijk bedankt Joop Schippers, Roe Jansen en Hendrik Meesman. Dit was Klinkende Munt voor vandaag in de Villa voor deze week. Wij zijn er natuurlijk maandag weer op dezezelfde zender. Zondag opnieuw VPRO op Radio 1 vanaf kwart over zes tot negen uur. En dan vergeet ik te melden dat we ook zaterdag gewoon op deze zender zitten. Van kwart over twaalf tot één uur met het programma Argos. Bent u weer helemaal bij. Blijf luisteren naar Radio 1. Zo meteen het Radio 1 journaal wordt gepresenteerd door Tim Overdiek. En nu eerst het nieuws dat wordt gelezen door Lieselot Thomas. Radio 1. NOS Journaal. Het kabinet is ontevreden over het functioneren van de internetpagina Crisis.nl bij de brand in Moerdijk. De minister Schippers en opstelte en staatssecretaris Atsma schrijven aan de Kamer dat de site enige tijd niet bereikbaar is geweest en dat, dat niet kan en niet mag. Op dit moment is een Kamerdebat bezig over Moerdijk.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 omdat op de site onder meer wordt opgeroepen tot een boycott van Israël. En dat is in strijd met het kabinetsbeleid, vindt de minister. En het Japanse automerk Daihatsu stopt in 2013 met de verkoop van auto's in Europa. Het bedrijf heeft daar onder meer voor gekozen vanwege de toenemende concurrentie op de markt voor kleine auto's. Het bedrijf blijft wel service leveren aan eigenaren van een Daihatsu. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, Gerrit Hiemstra. We zitten nu in een periode met zacht en regenachtig weer en dat blijft voorlopig ook zo. Er zitten trouwens ook af en toe droge momenten tussen, zoals nu op dit moment. Want het is zo goed als droog. Later vanavond gaat het in het zuiden van het land weer regenen. In de loop van de nacht trekt dit regengebied naar het midden van het land en komt daar min of meer tot stilstand. In een brede strook van west naar oost over het land regent het vannacht langdurig. Echt koud wordt het niet. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. En morgen verandert er maar weinig. Het regent zo nu en dan. Het is geheel bewolkt. In de middag wordt het in het zuiden en zuidoosten wel droog. Het wordt 9 tot 11 graden. De wind waait uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig windkracht 4 à 5. En aan de kust een krachtige wind windkracht 6. In het weekend wordt het wat droger. Zaterdag is er in het noorden nog wel kans op wat regen. Maar verder is het dan al droog. En zondag is het ook een droge dag. Dan zijn er ook een paar opklaringen. Het wordt dan een graad of 9 en na maandag wordt het weer wat koeler. ANDB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 150 kilometer aan Viede. Dat maakt het tot een gemiddelde avondspits. Veel van die kilometer staan wel op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar zorgen de werkzaamheden voor bij Knoopend Ouderijn voor erg veel oponthoud. Tussen Vinkeveen en Knoopend Rijn staat 15 kilometer Viede. Na 16 van Breda naar Rotterdam... daar is een kapotte vrachtwagen gestrand bij de randweg van Dordrecht... Er staat 5 kilometer verder achter vanaf knoopend Klaverpolder. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A30, Barneveld richting Ede. Tussen de Afrit Scherpenseel en Ede Noord, 2 kilometer. Door een gekantelde aanhanger zijn beide rijstroken dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Tussen Bildhoven en Amersfoort rijden geen treinen na een ongeluk. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur.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 ...bij NCOI, de opleider met erkende masteropleidingen... ...waaronder de grootste MBA-opleiding van Nederland. NCOI, de opleider voor werk in Nederland. Voor meer informatie aan de gratis brochure, ncoe.nl Tot 4,5% rente op ons klimspaardeposito. Kijk op frieslandbank.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Teresopolis, Brisbane en jawel, ook Kerkdriel. Water, water, water. Bij de een meer overlast dan bij de ander. We hebben deze uitzending in contact met deze drie ondergelopen uithoeken. Nederlandse toeristen in Tunesië moeten terug naar huis. Maar ik verklap alvast, die voelen daar helemaal niks voor. U hoort ze zo. En de jeugdzorg in ons land, een kritisch, zeg maar gerust, vernietigend rapport. Hulpverleners hebben niks geleerd. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Journaal tot half zeven. Eerst Tunesië. Vakantiegangers, daar moeten het land uit. Dat hebben de Nederlandse reisorganisaties besloten, omdat de onlusten in de hoofdstad Tunis heviger worden. Aan de lijn Luc Schonewille vanuit de Tunesische badplaats Soes. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u blij dat u naar huis mag? Ja. Nou, <laughs> ik zou zaterdag toch gaan, dus uh, ik heb niet geïnstructeerd dat ik naar huis moet. Maar ja, je moet ineens onverwachts alles pakken. U bent daar 2,5 maand geweest. Wat hebt u de afgelopen tijd gemerkt aan de ongeregeldheden in Tunesië? Hier in Soes niets. Alleen een paar optochten, uh, demonstraties dan. Om, om, in de buurt van het politiebureau, met het ziekenhuis. En verder nieuws, dat waren gewoon demonstraties die, uh, waar geen gevaar bij was. Alleen in Tunis en in Kasserine dat schijnt helemaal aan de hand te zijn. Ja. Maar ik denk dat we ons voor de zekerheid hebben gehaald. Mevrouw Berkelmans, u zit in hetzelfde hotel als meneer Schonewillig. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u blij dat u naar huis mag? Ik heb nog helemaal niks van de reisorganisatie gehoord, dus ik blijf gewoon. U blijft gewoon? Ja. Het, het, het advies is dat u uh, het land uit moet en ik, terug ik moet keren? Ik heb geen advies gekregen van, uh, van geen één organisatie. Ik heb er totaal geen last van. En uh, het is voor ons gevoel veilig. De security hier bij het hotel uh, is volop in beweging... En, ja, de. toeristen zelf hebben er geen, helemaal totaal geen last van. Het is echt puur tegen de regering uh, gericht. Want u zit in een badplaats uh, ja. aan het strand, u gaat niet de stad in. Uh, dus in, volgens u kunt u gewoon rustig blijven zitten. En heeft het een andere betekenis dan? Ja dat klopt. Daar heeft helemaal gelijk. En het is echt puur tegen, uh, tegen de regering en tegen de president, maar niet tegen de toerist. Meneer Schonewille, anders dan mevrouw Berkermans, bent u de afgelopen tijd behoorlijk aan het reizen geweest hè, door Tunesië. Hebt u iets gemerkt van een begin van een onrust? U kent het land, neem ik nee, aan goed. Helemaal niets. Ik, heb, ik, ik, ik ben dus hier in Tunis geweest, want daar was wel wat aan de hand. En in Kasserine, maar hier in Soes is niets aan de hand. We hebben een paar demonstraties, maar die verlopen die die heel normaal. Onder andere een demonstratie bij het politiebureau, maar uh, er was niks aan de hand, daar hebben we nog even bijgestaan. gestaan. Heeft u het gevoel dat het een beetje overdreven is om het land te moeten verlaten? Ja, dat krijg ik nu op het moment een beetje, ja. Maar u gaat wel. Ja, ik, ik, ik moet, want ik, ik zou zaterdag vliegen en ik weet dus niet zeker of ik allemaal een vertrek weet hoe het verder afloopt, natuurlijk. Ja, mevrouw Berkermans, u blijft gewoon zitten. Misschien is het verschil tussen uh, mij en, en Luc, om het maar even zo te zeggen... dat ik vlieg uh, met Tunis er En ja, ik vlieg al retour vanaf Tunis. En dat zou volgende week vrijdag zijn. Dus misschien dat dat het verschil maakt dat, uh, dat ik niet met de Nederlandse maatschappij vlieg. Dus in dat opzicht blijft u, blijft u zitten en wacht u af wat er gebeurt. Of gaat ja, u nu zelf bellen? ik ga wel even af. Nee, ik ga niet zelf bellen. Ik, heb, ik voel me ook totaal niet onveilig hier. En wat ik zie op de televisie en wat ik dan vraag hier in het hotel... dat krijg je een heel, heel echt eerlijk antwoord. Dus ja, ik voel me totaal niet onveilig. Meneer Schonenwille, ik wens u een hele goede terugreis. Mevrouw Berkemans ja, nog een paar fijne ja. dagen in de zon. Ja, dank u wel. En na vijf uur komt Mustafa Oekbi ons even bijpraten over de onlusten... en wat dat betekent voor het regime in Tunesië. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid kent u vooral door onderzoeken naar branden en naar ongelukken. Maar de Raad doet sinds kort ook onderzoek op andere terreinen, zoals de jeugdzorg. En meteen stevige kritiek. De Onderzoeksraad onderzocht 27 gevallen waarbij kinderen door mishandeling om het leven zijn gekomen. Jeugdzorg Nederland, zo is de conclusie, is niet professioneel genoeg, grijpt te laat in en leert niet van haar fouten. Goed inschatten of een kind gevaar loopt is onmogelijk, zegt Pieter van Vollehoven, voorzitter van de Onderzoeksraad. Zij moeten dus een risico-inventarisatie maken. Hoe is het gesteld met de veiligheid van het kind? En naar onze mening kunnen ze die risico-inventarisatie niet maken omdat ze veel te veel voorop zetten de verantwoordelijkheid van de ouders. Als die niet medewerken, dan, dan hebben ze een probleem. En dat geldt ook voor de andere beroepskrachten... die de ouders vergezellen als artsen of uh, andere personen. Ja, dan is het heel moeilijk de risico-inventarisatie te maken. Hoe is het gesteld met de veiligheid van het kind? Als je bijvoorbeeld het kind niet kan meenemen naar een ziekenhuis... om eens even te kijken, is er sprake van een breuk... of wat is er aan de hand met het kind? Een aantal conclusies, zoals we het even samenvatten. U zegt onder andere, men durft niet op tijd in te grijpen. Men is uh, aarzelend om in te grijpen. Men krijgt niet genoeg informatie van artsen en van andere hulpverleners. De professionaliteit binnen de jeugdzorg is ver te zoeken. Kunnen we dan eigenlijk niet ook de conclusie trekken... dat de jeugdzorg misschien maar wat doet, wat aanmoddert... Nou kijk, dat komt ook gedeeltelijk door de filosofie van de overheid. Dus in eerste instantie is dit advies nog eens bedoeld... of dit onderzoeksrapport om de overheid op te wijzen... dat ze een verantwoordelijkheid hebben. En als de melding binnenkomt... dat zij de verantwoordelijkheid voor de kind moeten kunnen waarmaken. En dat dat nu niet kan, omdat zij eigenlijk de overheid ook toelaat... dat die professionals niet voldoende, aan een politieman... niet voldoende kunnen optreden. Dat moet veranderen, dat moet veranderen. En ik moet zeggen, als dat verandert, dan heb ik het gevoel... dat, dat de professionals om die taak aan te kunnen... nu wel bijgeschold moeten worden. Hoe zou dat kunnen veranderen? Wat zouden concrete maatregelen kunnen zijn om de jeugdzorg te verbeteren? Nou, kijk eens, dat is een, een, een mentaliteitsverandering... dat bij de overheid, dat ze zich zeer goed moeten realiseren... dat ze absoluut een verantwoordelijkheid hebben voor dat kind. En dat ze die verantwoordelijkheid alleen maar kunnen waarmaken... zoals dat er in die wet staat. Als er een hele goede risico-inventarisatie aan de grondslag ligt dat die professionals dat moeten kunnen maken. Dat is hun verantwoordelijkheid. En dat kan volgens mij nu niet. Er staat ergens in het rapport staat ook... de jeugdzorg, de professionaliteit van de jeugdzorg... staat nog in de kinderschoenen. Dat is een...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 Kindermishandeling bijvoorbeeld. Ja, bij wijze van spreken. Zij moeten precies kijken waarom is het gebeurd. Wat hadden wij dat kunnen voorkomen. Dus je moet veel meer de vinger aan de pols houden. Wat je ook verwacht bij een industrie. Veel meer de vinger aan de pols houden. Wat gebeurt er in jou. In jou onder jouw verantwoordelijkheid. En, en als je dan dat weet. Dan kan je je product verhogen. En dat helpt terug terecht. Ja, dat kan heel aardig zijn. Maar dat is niet het juiste instrument om de veiligheid te verhogen. Er worden jaarlijks 80.000 kinderen mishandeld in Nederland. Daarvan komen er ongeveer 35 om het leven. Hoeveel van die gevallen, denkt u, zouden kunnen worden voorkomen... als de jeugdzorg wel goed zou functioneren? Nou ja, Kijk, de moeilijkheid is, je hebt de, de, kijk, het merendeel. U zegt het al met die enorme getallen. De, de merendeel weten we niet. Als we praten over het getallen, is het topje van de ijsberg. Maar wat we moeten voorkomen, en daar is dit advies eigenlijk nog eens voor bedoeld... voor het debat dat als ze gemeld zijn bij de overheid, dat je gaat voorkomen... dat als ze bij de overheid gemeld is en de verantwoordelijkheid van de overheid gaat spelen... nogmaals, dat speelt direct na de melding, dat dan niet kinderen overlijden. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Een bijdrage van verslaggever Paul Sanders. Voor veel inwoners van Brisbane is het nu tijd om de schade op te maken aan huis en haard. Gisteravond rond 7 uur Nederlandse tijd bereikte het water in de Australische stad het hoogste punt. En al is het grootste gevaar geweken en het, regent het inmiddels niet meer. We moeten nog overal rekening mee houden, zegt minister Kevin Rudd. So the big swing factor in the last 36 hours it stopped raining in the catchment. So we're very grateful for that, but we've got to be very vigilant about further changes in the weather. Er zijn nog heel veel mensen in grote nood, zegt Ward. Gisteren spraken we al met Ina Huig in Brisbane over dat wassende water. Tijd om eens te gaan kijken hoe het er nu mee is. Mevrouw Huig, gaat er al een zucht van opluchting bij u door de beurt? Uh, nou, inderdaad. Wij zijn vandaag bezig kijken... Uh, ik mocht eerst van mijn kinderen het huis niet uit. Vroeger vertelde ik de kinderen wat te doen, nu vertellen ze mij wat te doen. <laughs> uh, maar vandaag zijn mijn man en ik wezen kijken. onder andere naar het huis waar wij uh, net verhuisd waren in 1974. wat toen onder water had gestaan. Uh, Daar was geen water. Oh, dus dat, dus dat is een teken dat het minder ernstig was dan inderdaad ja. in 1974? Ja, ja. het was uh, in, in onze opinie. Het uh, was of minder ernstig als in 1974, of wa de water liep anders. Ja. Want er is sinds 1974 natuurlijk een hele goede infrastructuur daar geweest. De wegen zijn verbeterd, uh, de kanalisering is verbeterd. Um, zo, ik denk dat dat er wel mee te maken heeft gehad. Neemt niet weg dat het water toch behoorlijk heeft gehouden. Kunt u een beeld ja. schetsen van, van de schade die u zelf met eigen ogen hebt gezien? Ik weet alleen wat uh, mijn kinderen mij verteld hebben, want die zijn erop uitgeweest om te helpen. Uh, dat uh, een, mijn kleindochter zei vandaag: een tochtje wat er in Ipswich normaal 15 minuten duurt, duurde nou bijna twee uur door het water. En wat hebben zij uh, zo al gezien aan schade? Uh, nou, dat de huizen ondergelopen waren. Hoewel dat van mijn kleindochter uiteindelijk niet. Maar ze zegt, het was misschien maar een meter of twee van mijn huis af, het water. Zo, zij was erg gelukkig, maar... Uh, uh, zij heeft... Uh, uh, ja, voor de rest was het dus allemaal uh, ondergelopen. Maar het water loopt dus nu uh, uh, terug... Er is uiteindelijk is er ontzettend veel schade geweest. En een van onze radiocollega's, uh, haar huis staat onder water. En zij belde me vandaag op. En zij zit in een gedeelte, ze is gevlucht naar een gedeelte, maar daar is geen elektra. Dus zij weet ook verder niet wat er gebeurt. Maar ze zegt, ik ben alles kwijt, al mijn papieren, maar ook mijn computer. En al mijn Nederlandse cd's, die we dus ook voor de radio gebruiken. Die ze, en je kan niet naar een winkel lopen om dat te kopen. Dus dat is dat, voor ons is dat een ramp. Voor haar is dat een ramp. U was de afgelopen dagen toevluchtsoord voor ja, uw kinderen ja, en kleinkinderen? Ja, toevluchtsoord. En, en als mijn man en ik uh, lachend zeiden. het informatiepost. Uh, mensen die ons dus belden om te vragen. mensen die dus omdat wij ook nog Elektra hadden waar, waar wij wonen. Uh, om uh, e-mails te versturen naar uh, andere mensen en naar. Uh, uh, mensen van de, van de gemeentes en dat soort dingen meer. So, uh, dat, dat konden we dus, uh, op die manier konden wij dus helpen van huis uit. En uw kinderen en kleinkinderen waren er omdat hun huizen uh, uh, in gevaar waren? Ja, wanneer mogen ze? van ze zij... de huizen in gevaar. En uh, die, uh, de, de ene die is nou naar haar schoonouders gegaan uh, om te helpen daar. Want daar heeft wel de boel onder gestaan. Uh, daar zijn ze aan het helpen, maar zelf mogen ze nog niet naar huis toe waar hun woonden. Wellicht in de komende dagen. Ik wens ze veel sterkte met wat ongetwijfeld een enorme opruimactie gaat worden. Mevrouw Huig vanuit Brisbane. Dank u wel. Straks nog meer wateroverlast, maar wel van een heel andere orde. Kerkdriel, daar staat een camping onder water. Met de caravans er nog op. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. Een bijzonder referendum vandaag in Italië. De werknemers van Fiat in Turijn kunnen zich uitspreken over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket. Als ze niet akkoord gaan, dan dreigt topman Marcioni van Fiat de fabriek te gaan verplaatsen naar Canada. In Rome, Andrea Vrede, wat houdt dat pakket in? Ja, het is een uh, akkoord dat Fiat wil invoeren om de fabriek in Turijn productiever te maken. En wat houdt het in? Nou, meer ploegendiensten, kortere pauzes, het ziekteverzuim wordt aangepakt. Nou, je krijgt die eerste ziektedagen niet uitgekeerd als, je, uh, als blijkt dat je uh, onterecht ziek was. Of in ieder geval wordt minder snel uitgekeerd. En bovendien, Fiat wil uh, de mogelijkheid hebben om meer overwerk te eisen van zijn werknemers zonder overleg met de bonden. En het allerbelangrijkste, misschien wel het allerergste voor de bonden, het recht op staken, wordt ook enigszins aangepakt. Gepakt. Dat is niet zo prettig voor werknemers die misschien al heel erg lang gewend zijn aan dit soort privileges. Dat is helemaal waar. En in Italië hebben ze natuurlijk al heel erg lang dit soort privileges. Italië is het land van Fiat Multinational, van de enorme eh, stakingen en de enorme strijd van de werknemers, van de arbeiders in de jaren 60 en 70. En toen is heel veel bevochten. En dat wordt dus nu door Marcion, de topman van Fiat, langzaam afgebroken. Ja, die is in 2004 begonnen. Hè? Die werd toen geroemd vanwege de wijze waarop hij Fiat weer boven water kreeg, financieel. En nu gaat hij hoog spel spelen. Kunnen, kan hij winnen van, van zijn werknemers? Ja, hij speelt hoog spel, maar hij zegt dat dat spel noodzakelijk is. En je ziet dat veel van de vakbonden het eigenlijk wel een beetje met hem eens zijn. Want van al die bonden, en dat zijn er heel wat in Italië... maar laten we zeggen vier grote, er zijn er toch drie voor dit akkoord. En willen dat de arbeiders voor gaan stemmen. En er is maar één kleine, hele felle metaal, metaalbewerkersbond. Onderdeel van de grootste vakbond, GGL, die verzet zich met hand en tand. Die zegt dat Markion bezig is om aan de grondwet zelfs te komen. Aan de grondrechten van de werknemers. Maar dat lijkt een beetje een roepende in de woestijn... Dus ik geef ze niet zoveel kans dat het uh, de goede kant op zal gaan... voor die kleine bond morgen. Maar goed, heb je toch over Fiat, Turijn, toch, ja, de trots van Italië... en je dan voorstellen dat Fiat de fabriek gaat verplaatsen naar Canada of, of Oost-Europa. Um, is, is dit een nationaal uh, dilemma? Ja, het is absoluut een nationaal iets. Um, ja, Fiat Turijn, de familie Agnelli, uh, Italië is daarmee groot geworden. Wat ik zei, het is de enige echte grote multinational die dit land heeft. Het is een stukje geschiedenis van Italië. Maar eigenlijk denkt iedereen dat dat dreigement van Marquion... om de fabriek te gaan verplaatsen, dat dat een loos dreigement is. Het is ondenkbaar. Fiat, dat is... Eh, fiat is... Fiat Fabrica, fabriek, Italiaanse fabriek, automobiele fabriek uit Turijn. Fiat, die I en die T, dat Italië en dat Turijn, dat mag daar niet uit weg. Dus Fiat zal blijven. Maar toch moeten ze kiezen tussen kortere lunch of hun baan, heel plat gezegd. Dat referendum uh, ja. is vandaag, wanneer weten we waar het op uitlaat? Het is vandaag en morgen en we weten het vrijdagnacht, zaterdagochtend. Ja, het is inderdaad een hard, hard gelach, hè. of akkoord of baan kwijt. Maar ja... Um... Wat moet je? Ik bedoel, de werknemers weten ook wel dat de wereld is veranderd. En eh, Mark-Jan heeft gezegd, ik neem genoegen met 51 procent ja. De verwachting is dat 70 procent ja zal, zal stemmen. Dus hoe het ook bent of keert, eh, de kans dat, dat Mark-Jan dit verliest is heel gering. Eigen voor het geld, zo heet dat. Andrea Vrede in Rome. Nog steeds zorgt het hoge water in Nederland voor veel problemen. Door het stijgende waterpeil in de Maas... is in het Gelderse Kerkdriel een camping met 250 caravans ondergelopen. Michael van Beurzen, goedemiddag. Ik spreek met Jansen, camping in het Haasje. Oh meneer Jansen, neem me niet kwalijk. U, van u, u, u komt helemaal niet uit Kerkdriel, we, nee. we dachten even naar Kerkdriel te gaan, maar we gaan eerst even naar Fortmond, naar de IJssel. Want de IJssel uh, vertoont ook uh, allerlei kuren. U bent uh, eigenaar van Camping Het Haasje in Fortmond. Dat klopt. Ja. Welkom, ik heb even gegoogeld uh, en gekeken waar het is aan de IJssel. Maar uh, u, u bent op een terp langs de rivier die erg hoog is. Hoe erg is de situatie bij u? Nou, bij ons is... Uh, ja, de gedeelte van onze uh, kwartkamperensterreinen... die zijn nu ondergelopen en seizoenplaatsen. Maar dat uh, is normaal. Om deze tijd van het jaar zijn we dat wel gewend. Oh, een normaal verschijnsel? Ja. Dat ja, is ook weer is wat anders. Je uh, bent eraan gewend. Dat... Dat zijn we zijn wel gewend in deze periode. Alleen, uh, ja, nou, tot nu toe is het... Uh, bij ons nog vrij redelijk goed. Dus, uh... Wat moet ik me daarbij voorstellen? U bent wel afgesloten door het ik ben wel, uh, Ja, we zijn afgesloten. We zitten nu, uh, op Fortmond zit nu uh, ja, dus een gemeenschap uh, en die zit uh, op een eiland op dit moment. De toegangsweg naar de camping en naar een, uh, bepaalde bewoners van Fortmond die is uh, nu uh, op een eiland. En als u zegt dat hebben we vaker meegemaakt... is dat dan onderdeel voor, van uw camping als, uh, als attractie? Uh, rond in de Nou, zin? attractie niet hoor. Het gebeurt alleen in de wintermaanden. <laughs> dus ja, we zitten in de auto. Maar, dus daar heb je mee te, mee te leven gewoon. En hoe komt u dan de deur uit? Uh, nou, wij hebben nog een stuk uh, weg uh, wat vrij is. En uh, dan komen we naar een boot toe. Want de gemeente die vaart hier met uh, bepaalde uren met een uh, boot heen en weer... om de bewoners over te zetten. En werkt dat ook s'avonds bijvoorbeeld? Uh, bij noodgevallen wel. Dan moeten we een speciaal nummer bellen van de gemeente. En dan worden we overgezet. En anders uh, zitten we s'avonds uh, om 7 uur uh, afgesloten. Dan moeten we met, uh, of met een eigen boot... of met een uh, hele grote trekker als het uh, kan uh, over de overkant. Ja. Helemaal duidelijk, meneer Jansen van Camping Het Haasje in Fortmont. Het hoort daarbij. Ja. Maar dan gaan we nu wel naar Kerkdriel. Naar mevrouw Verheij. Goedemiddag. Goedemiddag. Nog even uw naam voor de duidelijkheid. Mijn naam is Helen Lahai. Helen Lahai, goedemiddag. Het, het, het water bij u staat een stuk hoger. Ja, wij hebben caravans die anderhalve meter onder water staan. Ik hoor een diepe zucht. Ja, een hele diepe zucht. Beschrijf dus hoe de situatie bij u is. Ja, ramzalig. Het is, uh, de caravans uh, staan onder... Uh, alles drijft rond. Uh, ja, we hebben natuurlijk wel het afgelopen weekend zijn we op tijd uh, op de hoogte gehouden door Rijkswaterstaat. Dus we hebben wel heel veel kunnen evacueren. Alleen, ja, de staankervens zijn natuurlijk op zich niet allemaal weg te halen. Het zijn staankaravans. Ja, maar je hebt er zeg maar zo'n uh, 250 uh, staan die allemaal verhuurd zijn aan, uh, ja, aan particulieren. Dus het zijn allemaal caravans in eigendom van, uh, van andere mensen. Die huren de grond van ons. Maar ja, je kan niet alles weghalen. Hebben die mensen zich er nog mee bemoeid dat ze in de gaten kregen... dat hun caravan bij u in Kerkdriel in de problemen zou, zou, zou, zou komen? Nee, iedereen is gewoon keurig. Uh, het was echt één groot uh, evacueren gebeuren. Iedereen helpt elkaar uh, keurig mee. En er is helemaal verder niks uh, voorgevallen. Het is allemaal keurig uh, gegaan. Alleen ja, dan is het toch, uh, denk ik, ja nee, het komt niet, het komt wel. 2002 is zeg maar de laatste keer dat het hoogwater is geweest. Nou, er werd constant geroepen, uh, het komt niet meer zo hoog. Maar er is nu toch wel weer gebeurd. En uh, ja, dus een dinsdagochtend liep zeg maar alles vol. En betekent dat dat deze 200 caravans die onder water staan ook verloren zijn? Nou ja, daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Dat, uh, dat ligt er helemaal aan. Uh, als het dadelijk het water weg is, ja, dan kan je eigenlijk pas de schade gaan opnemen. Maar ik denk dat er wel aardig wat uh, schade is, ja. Had dit kunnen worden voorkomen? Wat zegt u? Had dit kunnen worden voorkomen? Nee, dit had niet kunnen vo worden voorkomen. Want wij staan in de uitwaarden En ja, de uitwaarden zoals de gemeente en de Rijkswaterstaat altijd roepen, zijn in principe onderloopgebied. Uh, ja, en dat is nou helemaal zo. En daar kan je dus helemaal niks aan doen. Alleen het probleem is dat je je eigen er niet voor kunt verzekeren. Dus alle schade die je hebt, ja, die is voor jezelf. Ja, de ellende vandaag is morgen ook nog steeds heel reëel. Ja. Ik wens u heel veel sterkte daar. Dank u wel. Vanuit Kerkdriel, waar zo'n 200 caravans zijn ondergelopen. Israël. De regeringscrisis in Libanon wordt in Israël met Agus' ogen gevolgd. Gisteren stapte Hezbollah, de grootste politieke partij in Libanon, uit de regering. Hezbollah wil dat de regering niet langer meewerkt aan het Hariri-tribunaal. Dat tribunaal dat onderzoekt de moord op oud-premier Hariri in 2005. In Tel Aviv, Sander van Horen, onze correspondent. Komt dat nieuws vanuit Libanon als een verrassing voor Israël? Weet je, eerlijk gezegd denk ik uh, niet. Dat Hariri-tribunaal, je had het erover, dat speelt zo groot in Libanon. En er is Israël zoveel aangelegen om te snappen wat er uh, bij de noorderburen gebeurt. Dat dus de hele inlichtingendiensten precies proberen te kijken wat er gebeurt. En ga er maar vanuit dat dit gewoon een van de scenario's was waar hier rekening mee werd gehouden. Nou zijn Hezbollah en Israël bepaald geen vrienden, in tegendeel. In hoeverre vindt de Israëlische regering deze nieuwe politieke situatie in Libanon wel zorgwekkend? Nou ja, altijd natuurlijk. Hè? Want, want de angst bestaat in Israël dat Hezbollah vanwege belangen... en dat kan alles weer te maken hebben met dat Hariri-tribunaal... dat ze het wel eens interessant zouden kunnen vinden om met Israël te gaan vechten. En je kunt je dat voorstellen op het moment dat Hezbollah intern onder vuur komt te liggen. Bijvoorbeeld omdat dat Hariri-tribunaal zegt dat Hezbollah achter die moord zat. Nou ja, dan kun je natuurlijk als bliksemafleider de vijand van Libanon aanvallen. En dat is Israël. Ja, En daar zijn ze in Israël natuurlijk wel ongerust over. Ja. In, in Beirut raapt premier Hariri de zoon van die vermoorde oud-premier, ja. op dit moment te scherven bij elkaar. Nou, stel dat Hezbollah niet terugkomt in zijn regering... is er dan niet het gevaar dat ze weer helemaal een eigen koers gaan varen... en daarmee een onberekenbare factor worden in de regio? Ja, natuurlijk. En dat, dat is ook de zorg van Israël, die onberekenbaarheid. Maar je hoort vandaag bijvoorbeeld op de radio... toch wel heel veel mensen uit de inlichtingendienst... of oud-medewerkers, die dan hun licht hierover laten schijnen. En die zeggen dat het uh, misschien wel gewoon... een onderhandelingstactiek van Hezbollah is geweest. Kijk, wat ze willen is dat uh, de huidige premier Hariri... Uh, het onderzoek van die commissie eigenlijk op voorhand al uh, afwijst. En de huidige premier van uh, Libanon die heeft dat geweigerd. Nou, nu is Hezbollah eruit uh, getreden... en wordt er onderhandeld over hoe nu verder. En het zou dus heel goed kunnen... dat daar uiteindelijk alsnog over gepraat gaat worden. En dat is in Israël op dit moment het meest denkbare scenario. Zo zien ze dat hier. En dat zal dus betekenen dat er niet een opnieuw een oorlog uh, uitbreekt. Nou ja, wat je, wat je zegt, in feite is het natuurlijk een binnenlandse kwestie in Libanon. Ja. Maar is er dan in dat opzicht wel op enig niveau overleg tussen Libanon en Israël? Nee, absoluut niet. Nee, Het zijn vijanden. En, en dat, dat is misschien ook eigenlijk een beetje de tragiek voor Libanon. Want natuurlijk heeft Israël wel een vinger in de pap. Via Amerika, via Jordanië, Saoedi-Arabië. Dat hele westerse kamp. En aan de andere kant heb je dus het kamp van Iran-Syrië... wat via Hezbollah eh, roert in de Libanese pan. En ja, dat die pan af en toe overkookt. dat zie je dus nu. Sander van Hoorn, dank je wel. Straks na vijf uur gaan we het weer eens hebben over de band in Moerdijk. Daar zijn we nog lang niet over uitgesproken. De politici zijn nu aan zet. In Den Haag debatteert de Tweede Kamer. En in Moerdijk zelf gaat de Gemeenteraad zich erover buigen. En dan nog even dit: Stiek Larsen is bezig met een vierde boek. Hoe dat zit, ga ik u uitleggen ergens na half zes. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. We hebben no geen leakage op moment. We denken niet dat we een inside hebben. 2. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Tunesië aangepast. Ranking the News. Nu op nummer 1. De afgelopen weken zien we dat steeds meer Mexicaanse griep de overhand neemt. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van vandaag.